Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Rotterdam herdenkt het bombardement in de Tweede Wereldoorlog. Het gebeurde op 14 mei 1940. De stad werd toen plat gegooid door de Duitsers, waarop Nederland zich overgaf. Op verschillende plekken in de stad worden ter nagedachtenis kransen gelegd en toespraken gehouden, zoals door scholier Kaya. Rotterdam, een havenstad in Nederland. Het was een prachtige stad met mooie gebouwen, ineens, niet meer. Nee, klap was bijna alles weg. Bij het bombardement kwamen bijna 900 mensen om het leven... en duizenden Rotterdammers raakten hun huis kwijt. In België zijn gisteravond twee Nederlanders opgepakt... nadat ze twee vuurwerkbommen naar een huis in het Belgische Deurne hadden gegooid. Niemand raakte gewond en ook het huis had weinig schade. De familie van wie het huis is zou een link hebben met drugshandel... volgens een Vlaamse krant. Op de A1 is een automobiliste bijna gewurgd door haar eigen hond... Het beest begon rondjes door de auto te rennen... waardoor de vrouw de hondenriem om haar nek kreeg. Ze zette de auto op de vluchtstrook en belde 112. De brandweer moesten komen bevrijden. Na een ai van de brandweerlieden... konden de hond en de vrouw weer verder rijden. En als je in Rome over straat loopt... zie je steeds vaker wilde zwijnen. Ook onze correspondent Helene de Haans kwam ze tegen. Oh mijn god. Oh mijn god, ik was een wandelingetje aan het maken... en nu staat er hier zo'n evenzwijn voor mij... Nu komt een kleintje achter mij aan. Oh, ik ben een beetje bang. De Romeinen hebben last van een ware zwijnenplaag. En de dieren kunnen soms best agressief zijn. Vorige week nog is er een vrouw aangevallen door een zwijn terwijl ze haar vuilnis buiten zette. Het gaat nu goed met haar, maar ze werd wel echt op de grond gewerkt. Dus ja, maatregelen zijn nodig. En de gemeente is daar sinds kort ook mee bezig. De gemeente heeft beloofd om hekken te plaatsen en ze willen zwijnen steriliseren, zeggen ze.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 werkzaamheden op de A9 veroorzaken vier richting Alkmaar... tussen knoopend Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost... 6 kilometer binnen een kwartier oponthoud. En richting het zuiden tussen Uitgeest en knoopend Velsen... 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar is de weg helemaal dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A22. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Je kan vijf. That's a fit. We do as we please We in the sea. We're always happy the last we live in philosophy. We hebben het al een paar keer gezegd. We krijgen echt zin in de zomer En helemaal met het weer van vandaag. Graatje op 18 hier in Zandvoort. En dan deze van Mango Jerry, die wij even op verzoek rijden met in The summertime. Welkom terug Zandvoort op zaterdag. We hebben het weer gered, we zitten alweer in uh, uur 2, uh, Albert Jan, voor dit uh, radioprogramma. En uh, ja. ja, uur 2 staat ook weer helemaal vol met uh, allerlei informatie. En lekkere platen. Het wordt tijd dat we met dit weer weer eens een keer op locatie gaan. Nou, dat lijkt me ook Tot leuk. Verdorie, zeg. Ja, ja, ja. ja. Waar uit? gaan we heen? Met maak, een knoertje erbij? Maakt maak niet uit, maar <laughs> uh, in ieder geval uh, lekker lekkere, lekkere le buiten. Ja, en wij zitten met dit weer binnen, maar dat, dat zijn we wel gewend. Ja, ja, ja, ja, ja. het is ook wel te zien aan ons, hoor. Dus, uh, ja, bleek scheetjes. Ja, nou goed. goed we dan. gaan er weer tegenaan. Ja, tweede uur. Zandvoort op zaterdag, uh, beste kijkers en luisteraars. Uh, uiteraard gaan we zometeen weer uh, live schakelen met uh, Duintjesveld. Want daar is de Fonds aanwezig Jan van der Leden. Uh, voor de wedstrijd SV Zandvoort tegen DVVA. Prachtig weer. Weinig publiek, helaas. Uh, tenminste bij het begin van de wedstrijd. Hopelijk is dat nou wat, uh, weer wat aangetrokken. Uh, dat de mensen uh, daar gaan live aanmoedigen. Want uh, dat kan S SV Zandvoort best wel gebruiken. Want er zijn nog uh, best wel wat uh, ja, punten te verdelen... om toch uh, de nou, uh, na-competitie uh, binnen bereik te stellen. Dus hoe dat uh, verder verloopt, uh, in ieder geval het eind van de eerste helft... dat hoort u zometeen van Jan van der Leden live vanaf Duintjesveld. Uh, ook gaan we de eerste half uur gelijk schakelen met uh, Roy van Buringen... een van de, de, de initiatiefnemers en organisatoren van de populaire kofferbakmarkt. Want morgen is het weer zover... Uh, uh, is het weer tijd voor een kofferbakmarkt. En over uh, de gang van zaken uh, gaan we daar even uh, live met Roy over van gedachten wisselen. Half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. En er zijn natuurlijk van, en, ja, er zijn zoveel evenementen, dus we, hebben maar een greep. we gaan daar een greep uitnemen. En uh, dat uh, hoort hier allemaal om half vier. Daarna hebben we nog een uh, uitgebreid uh, verhaal over de zeer geslaagde opening van de kinderkunstlijn... want dat was gistermiddag ook het geval. Uh, voor de rest, als het tijd is... hebben we natuurlijk nog meer Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, voor de rest, uh, wij volgen momenteel uh, de Formule E... want die rijden dit weekend wel. Uh, die rijden vandaag en morgen in Berlijn. Als er wat zinnigs te melden is, zullen we dat zeker niet nalaten. En daarnaast hebben we natuurlijk ook weer de Giro d'Italia. Uh, vandaag weer een etappe... Uh, daarover ook, uh, als indien uh, wat te melden is, zullen we dat zeker niet nalaten. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En als je niet uh, luistert uh, naar de radio, kijk je af en toe uh, tv, Albert-Jan. En dan uh, ga je Netflixen. En dan kom je in één keer weer een uh, nieuwe serie tegen op uh, Netflix. Ja. Ik zet hem gisteravond aan, dat, uh, dat kastje. En in één keer uh, kwam, hij, uh, kwam hij aan de suggestie uh, Paul Pito. Ja, een, wat kan je daarover vertellen? Ja, het is weer een Spaanstalige serie. En uh, deze keer gaat hij over, uh, zonder al te veel te verklappen, over uh, illegale orgaandonaties. En uh, wat, uh, geld, wat voor geld daarin omgaat. Op zich uh, een best wel zwaar item. Maar ja, het wordt toch uh, redelijk luchtig, wil ik niet zeggen. Maar uh, dat is de basis van het verhaal. Maar daaromheen spelen natuurlijk veel, veel intriges. En uh, goede muziek. Zeker, ja te ja. gaan we even naar luister, Carlos Pife. Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser, y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, era tan grande la ilusión, pero si te vas que voy a hacer, planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Vanavond tijdens het uh, Songfestival maken we uh, kans op de tweede plek. In deze single uh, van uh, Carlos Pieter, die uh, mag er ook best wezen. Uit uh, de nieuwe Netflix-serie uh, Paul Pito hoorde je inderdaad een, uh, een uh, hit uh, van uh, dit moment, zo mogen we de platen uh, wel uh, noemen. We gaan weer naar uh, Duitsersveld, uh, naar uh, Jan van der Leden. En uh, Albert Jan vraagt altijd even buiten de uitzending om uh, van. Uh, Jan, hoe is je humeur? Dan weten we of er uh, gescoord is door uh, de tegenpartij of, uh, of niet. En uh, ik krijg van Albert Jan door dat jij gezegd hebt: Jan, dat je humeur niet goed is. Nou, mijn humeur is altijd wel goed hoor. Maar, oh. uh, het, het is gewoon niet leuk nu. We staan enelachtig. Hmm. Hartstikke lekker. We spelen hele mooie aanvallen. Echt, ja, die allemaal net, net aan gemist werden. Oh, de keeper redt van de DTF aan. die DTFA. Die redt nu een hele mooie redding. Maar we staan uh, 0-1 achter, en dat is ja. werkelijk een schitterend schitterend over van het DVVA. Even een spaarzame aanvallen. En dan, waarschijnlijk merk je dan toch dat wij gewoon een groot aantal spelers missen, die, uh, die spelbepalend zijn en daar doen, doen natuurlijk niet veel, vrij veel jongens mee. Ja, was zo'n uh, aanval van uh, -V -V was DVVA helemaal van ja. achteren opgebouwd? Of, uh was het een, een lange bal, bal uh, ineens richting het kool, uh, uh, zeg maar? Uh, nee, het was wel een goede aanval van achterop gebouwd. jij het zegt. Echt, echt mooi. en Mooi uitgespeeld aan de, aan de rechterkant. En die man, die klopt mooi om, uh, om daarheen. Die was een werkelijk kans. Hm, is... nou, er moet nou, wat wij, gebeuren. Wij, wij, spelen echt, wij spelen echt niet slecht. We hebben hele leuke aanvallen, maar het is allemaal net niet. Oké, okay, yeah. nee, ja. Kijk, er is vrij veel balverlies, mooie, mooie steekbasis van Jeffrey ja, die dan weer aankomen, maar waar degene die hem aanneemt dan te, on, te onhandig is en te snel de bal verliest. En dat is zo zonde dat je, dat je geen balpasse spelers hebt nu, op dit moment die Nee, inderdaad, ja, dan merk je inderdaad uh, dat, uh, dat er wel een aantal belangrijke spelers uh, op dit moment ook uh, ontbreken binnen het uh, team. Ja, die spelers is wel heel belangrijk op ons. Ja, ja we horen ook heel vaak, uh, de, de mensen die luisteren naar jouw uh, verslaggeving, uh, Jan, die uh, horen heel vaak inderdaad uh, zijn naam ook. En dat betekent gewoon dat het een hele actieve speler is. Ja, hij nice, is. Nice. Ik denk dat de jongen toch al uh, een jaar of 30 is. maar... Hij heeft de meeste conditie van allemaal. Hij nog, loopt, nog steeds? Hij, ja, hij is zo, zo strijdbaar en uh, ongelooflijk. Ja, is het zo dat, uh, dat hij uh, daar, uh, daar heel veel aandacht aan besteedt of heel veel uh, extra traint? Weet je daar wat nee, van? Ja, hij traint niet veel extra, dus het heel vaak dat het goed gaat. hij, hij slaapt geen training over, dus is hij werkt hard. Maar die jongen heeft gewoon heel goed, uh, goed karakter qua voetbal. Hij verzaakt niet. Nee. Dus, uh, en dat is wel heel belangrijk hoor. Wel, hij, hij gaat niet tijdens Tittermint de competitie. Er zijn wel een aantal jongens zijn die op vrijdagavond een paar tijd andere dingen doen als aan denken. Ja, maar hij, hij, het, is geen, het is geen speler die halverwege de competitie op vakantie gaat. Nou, hij is op dit moment wel op vakantie, maar ook omdat hij, uh, ja, hij is geblesseerd. Ja, ja dat had hij nou, toch niet uh, kunnen snijden. Dat, dat is een geldige reden. Dan neemt zijn vrouwen snel mee. We ja. maken er even gebruik van. Ja, zo is dat nou, nou niet helemaal goed. Want we staan dus uh, achter, maar uh, ja. Ja, er moet gewoon het een en ander gebeuren. Want je zei al, die vierde plek die is heel erg uh, belangrijk. En die moeten we toch echt uh, te pakken gaan, uh, gaan krijgen, Jan. Ja, dat wil ik. Zeker. Nou, wij, wij komen straks weer bij je terug. Dankjewel voor dit moment. Wij gaan nog één plaat draaien en dan gaan we met Roy contact opnemen. Over de kofferbakmarkt. Tot straks. Lekkere muziek weer op de Sandvoss Radio op deze zonnige zaterdagmiddag. Hier is de single van Dagbank en The weekend en I feel it coming. Nou, het komt er zeker aan, de Jutters Kofferbak Marks, want we hebben de organisatie aan de telefoon. Ja, tegenwoordig georganiseerd door Zandvoort Insight. Daar moet ik nog even aan wennen. Maar ja. uh, namens die organisatie, die stichting... hebben we Roy van Buring aan de telefoon. Goedemiddag, Roy. Welkom. Goedemiddag, uh, Rob en Albert-Jan. Hoi. Uh, ja, morgen is het weer zo per. De ja. eerste kofferbakmarkt van het seizoen. Ja, dat is alweer een hele tijd geleden. En we zijn er weer aan toe, uh, Roy. Want uh, ja, ik wil ook ja. wel eens een keer uh, langskomen... in het uh, programma van onschatbare waarden... en dan een uh, mooie kunstwerk uh, daar... Uh, te laten verkopen voor heel veel geld... wat ik dan bij jou uh, op de rommelmarkt heb gevonden. Dat kan gebeuren, ja. Ja, <laughs> dus <laughs> dat zou wel heel erg mooi zijn. Dus uh, ik ben er uh, morgen zeker uh, bij. Ik ga zeker nou, Dat is gezellig, ja. dat is gezellig. Ja, de markt, uh, ik heb wel goed nieuws... Uh, en uh, we zitten vol... Dus uh, er kan geen enkele plek meer bij. En uh, vanaf 10 uur zijn de bezoekers van harte welkom uh, ja, op het gastgesprek in Zwolleweestad en Kleine Krocht. En uh, ja, het is uh, weer een divers aantal uh, spullen die er verkocht gaan worden. Ik kan verklappen dat we in ieder geval een kraam hebben van 10 meter van iemand. En uh, die uh, iets bijzonders gaat verkopen. Oh. En wat? Dan moeten mensen maar komen kijken. Dat is uh, de auto van Lewis Hamilton. Want uh, die heb ik ook van gezien dat die, uh, dat, die, ja. dat die te koop stond. Ja. Dus ja, die kan erop staan natuurlijk. Heel makkelijk. Bijvoorbeeld. Ja, Nou, ja, ja, je maakt ons wel nieuwsgierig. Je kan niet klappen verder. Nee, hè? Nee, nee, ik kan niks verklappen. Nee. Uh, Ro dat is een, uh, Roy, Roy even. Wij hebben uh, vanaf de radio vanaf het begin uh, dat je met kofferbakmarkten begon, de ja. zaak natuurlijk een beetje gevolgd. En uh, ik moet zeggen, ik krijg wel het idee dat het behoorlijk geëvalueerd is uh, in, de in de afgelopen maanden. Want uh, ja, er worden wegen afgezet, uh, de, de ruimte die je ter beschikking hebt is ook uh, redelijk groot, waar we vroeger toch altijd ja discussiepunten of het wel kon of niet kon en uh, daar moest je weer in overleg. Maar uh, hoe, hoe ziet de, de toekomst van de kofferbakmarkt uh, eruit? Ja, die ziet er wel rooskleurig uit. Ik ben natuurlijk uh, twee jaar, een jaar geleden uh, hebben we de boel weer opgepakt. Twee jaar lang er waren er geen kofferbakmarkten. En um, nou, vorig jaar is er een samenwerking met Wapen van Zandvoort ontstaan gekomen... Waardoor er uh, meer mogelijk is gebleken. En uh, ja, dat had een um, vergunningstechnisch. Uh, ja, dan was dat echt wel even het probleempje. En nu uh, hebben we het gewoon. Uh, met die zware weestraat en kleine krochterdij. Uh, toch uh, meer plekken beschikbaar gekregen. En uh, ook een, gewoon een fijne samenwerking met de gemeente Zandvoort. Dus dat is wel weer goed. En wat ook heel erg mooi is, en daar wil ik de gemeente wel voor complimenteren. Ook hoe ze de borden van niet parkeren nu neerzetten en uh, dranghekken uh, bezorgen. Ja, helemaal top. Dat brengt de, en de organisator toch wel wat meer positiviteit. Ja, dat viel ons ook meteen op. En dat blijkt ook inderdaad dat het wel echt. Uh... Dat, dat, dat zeg maar, ja, Ik noem het nog steeds. Jouw markt wel heel erg serieus genomen wordt nu binnen de gemeente Roy. Ja, dat denk ik ook. En mensen zien ook wel het, het, het, het samen zijn met elkaar. Het brengt mensen bij elkaar. En dat maakt die markt ook zo leuk. Even een kopje koffie drinken. Even gezellig babbelen. En elkaar vooral tegenkomen. Ja, is het met name mensen die zeg maar, de zolder opruimen die op de markt morgen staan? Of zijn er ook... Uh, ja, uh, handelaren die met, uh, met uh, spullen staan, hoe uh, moet er ik dat zien? Er handelaren zijn, maar het zijn wel vooral de huis- en tuin- en keukenmensen hoor. Dus uh, gewoon de, huishoud de huishoudbeurs, uh, gezellige mensen. Kijk, kijk, kijk, dat zijn hele goede berichten, want dat uh, ja. maakt uh, Samark dan uh, weer uh, extra leuk eigenlijk. Ja. Ja, nee, dat denk ik ook. En de heuselde de seleuzel, wat handelaartjes tussen zitten, hoor. Maar die kan je niet altijd screenen. Maar het zijn vooral gewoon de, de normale, gezellige mensen... die, uh, die uh, even hun uh, zolder opruimen. Ja, wij van de, de Zandvoortse Radio... hadden ook al vorige week een uh, melding gemaakt... Uh, op onze app en uh, op de Facebookpagina... en uh, ook nog ja. op, de, op, de, op het tv-kanaal. En ik uh, zag heel veel reacties op onze Facebookpagina... ZFM Zandvoort dat uh, mensen ja, ook heel positief reageerden op uh, dat de markt weer uh, terugkwam. Uh, dat is ja, toch wel precies. leuk om te zien. En dat ze ook uh, zeg maar vriendjes en vriendinnetjes uh, tekten in, uh, onder het bericht... om uh, samen uh, zeg maar richting uh, Zandvoort te gaan en ook buiten ja. Zandvoort. hè? Dus, ja, dat is heel erg te merken en ook in onze eigen ook. dat mensen ons echt wel vinden en, en eigenlijk op zitten, op zitten wachten. Ik heb ook heel veel teleurstellende telefoontjes, omdat we vol zitten, natuurlijk nu. Ja. Um, ja. Maar ja, dat maakt het wel leuk. Het zijn er dit jaar vijf. Waaronder die komende maand, uh, volgende maand in juni, is 19 juni de volgende markt. Dus daar kan echt nog volop gegeven worden via kofferbakmarktzandvoort.com. Kijk, dat is heel makkelijk. Kan ja. ik nog één keer zeggen, Roy? gmail.com Daar even een mailtje naartoe en aangeven dat je bij de volgende kofferbakmarkt graag mee wilt doen. Nog ja. even de datum, wanneer is die? 19 juni. 19 juni. Ja. Dan uh, kan iedereen weer uh, lekker uh, op, de, op de markt gaan staan. Op zondag ja, ook weer. En anders gewoon uh, morgen weer gezellig langskomen vanaf 10 uur. is dus Iedereen van harte welkom. Wij gaan dat uh, zeker doen uh, Roy. En uh, goed je gesproken te hebben. En goed dat uh, de markt uh, nog steeds uh, zo uh, floreert uh, in het uh, dorp. Dankjewel voor jullie tijd. Graag gedaan en uh, ik wens je een hele fijne zaterdag verder. En tot een uh, okay. andere keer weer. Hoi, hoi. Dat was uh, Roy van Buring inderdaad over de kofferbakmarkt van uh, morgen. Vanaf 10 uh, uur is hier en uh, van harte welkom. Kleine Krocht, Zwaluweestraat en uiteraard ook het uh, Gasthuisplein. Daar vind je allerlei leuke spullen. Dus het is zeker de moeite waard om daar even een kijkje te gaan nemen. Morgen vanaf 10 uur tot ja, het zal een uurtje of vier zijn of zo. Dat heb ik dan net weer even niet gevraagd, maar goed. Komt helemaal goed. Wij gaan weer een lekkere plaat draaien. Deze klassieker Killing Joke Love Like Blood. En Love Like Blood. Het is alweer uh, half vier uh, geweest, dus. het uh, Jans zit uh, klaar voor de evenementagenda. Voordat we dat gaan doen, ja, we hoorden net van uh, Jan van der Leden, dus dat we helaas uh, op dit moment achter staan tegen DIV-VIA, de wedstrijd die vandaag uh, thuis gespeeld wordt. Straks daar uh, meer over, maar nu de evenementagenda. Nou, we beginnen gelijk uh, morgen uh, weer in, uh, een uh, klassiek concert een piano recital... ...in uh, de serie van Classic Concerts. En dat is uh, Martin Oei, een piano recital van Liest, Tom en Jerry in de Tuin der Lusten. Dat speelt zich allemaal af in de Protestantse kerk in het kerkplein de Zandvoort. Dat begint morgenmiddag allemaal om drie uur en de kerk gaat open om kwart over twee. De toegang bedraagt vijf euro en voor meer informatie gaan we even naar de website van Classic Concerts www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl uh, Dan hebben we uh, morgen ook in het lokaal Zandvoort... is er live on stage. Leerlingen van de New Wave uh, pakken het podium dan in het lokaal. Dat doen ze vanaf 1 uur tot 3 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Live on stage vanuit, uh, live, uh, vanuit het lokaal Zandvoort... vanaf 1 uur tot 3 uur. Dan hebben we natuurlijk nog de verzameling geluidsdragers, bomschuiten en meer in het Pub-Up Raadhuismuseum. En dat is dan altijd geopend van vrijdag tot en met zondag van half 1 tot half 5. De ingang is in de Haltestraat. De toegang is 3 euro per persoon. En als u een museumkaart heeft, is dat gratis. Dan in het Zandvoortmuseum hebben we ook nog beelden in Zandvoort tentoonstelling. En die is ge uh, geopend van woensdag tot en met zondag... van 11 uur s morgens tot 5 uur s middags. De toegang bedraagt 5 euro per persoon. En wederom met een museumkaart is dat gratis. Dan uh, even kijken, het Zandvoort Museum. Kijk ook voor meer activiteiten van het museum even op hun website. Dan hebben we voor de sportronde Zandvoort... want zondag 22 mei vanaf half 1 tot 4 uur... organiseert Team Sportservice samen met sportverenigingen en sportclubs... De sportronde Zandvoort. Heb je als sport- of beweeg, beweegaanbieder nog niet aangemeld voor de sportronde Zandvoort... dan kan dat via het scannen van een QR-code in de Zandvoortse krant... en profiteer van deze mogelijkheid om je club en sport te promoten. Dus voor alle sportclubs in Zandvoort een aanrader om daar aan deel te nemen... Dan hebben we ook nog uh, natuurlijk, uh, uh, daar kom ik straks nog even op terug... op de kinderkunstlijn, want die is gisteren vreselijk geopend. En waar ik ook wel vast uw aandacht voor vraag... is dat de traditionele Theo Hilbers vismaaltijd... altijd een heel populair evenement in Zandvoort... is ook weer terug op de evenementenkalender. Na twee jaar afwezigheid vanwege coronabeperkingen... keert de Theo Hilbers vismaaltijd de tweede vrijdag van juni... weer terug op de Zandvoortse evenementenkalender. De 11e editie zal op vrijdag 10 juni... zet u dat vast in uw agenda, liefhebbers... van de traditionele Theo Hilbers vismaaltijd... op vrijdag 10 juni wederom in samenwerking met Kroonvis... het Wapen van Zandvoort... de Wapenzangers onder leiding van Edwin Hilbers... als van ouds plaatsvinden op het Gasthuisplein. Kaarten voor die vismaaltijd, inclusief een vloeibare consumptie... kosten 14,50 euro per persoon... en zijn vanaf dit weekend verkrijgbaar... bij het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein en bij Bruna Balken en Op de Grote Krocht. Groepen van vier personen en meer kunnen, zich, uh, kunnen er zich van verzekeren... dat ze met elkaar aan dezelfde tafel zitten... Uh, door daar vooraf een verzoek te mailen naar de familie Hilbers... Apenstaatje t-mobilethuis.nl. Hebt u hem? Nog een keertje. Familie Hilbers, Apenstaatje t-mobilethuis.nl. Zoals gezegd, Theo Hilbers Vismaaltijd is op vrijdag 10 juni. Aanschuiven vanaf 5 uur en het uitserveren van het voorgerecht begint om 6 uur. En als u daar graag heen wilt, zou ik niet te lang twijfelen met u aan te melden en zeker u de kaarten van de kaarten te verzekeren. Van voordat u het weet is deze uh, dit, even, dit populaire evenement, traditionele evenement, weer terug in antwoord, weer volledig uitverkocht. Ja, mooi dat het uh, evenement er uh, nog steeds is. En dat uh, Erwin Hilbers uh, dat uh, keurig netjes heeft uh, voortgezet. Ja, alleen uh, moeten we Jaap Kroon uh, natuurlijk helaas uh, missen uh, bij, uh, bij uh, dit, uh, dit evenement. Mooi evenement. Ja, moeilijke e-mailadres waar je aan moet uh, melden, Albert Jan. Als Erwin luistert. Vanmorgen was hij uh, trouwens uh, nog te gast bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Erwin. Misschien even een ander e-mailadres ofzo van vismaaltijd.nl ofzo. Dat is ook misschien Ik zou gewoon de kroeg ingaan met het wapen voor het biertje drinken en zeggen van ik meld me even aan. <laughs> ja, dat kan ook. Dat is wel zo makkelijk. Ja, dan uh, komt het ook helemaal goed, want uh, Tmobilets. Ja. gmail.com uh, ja, is toch wel een, uh, ingewikkelde. Alhoewel, ik weet hem nu alweer uit mijn hoofd. Dus uh, dat valt eigenlijk ook wel weer mee. Dus. Je kan je gewoon aanmelden voor uh, de vismaaltijd. Uh, Fijn dat dat allemaal weer door kan gaan hier in Zandvoorts. We hebben de zin in. Zin in de zomer. En die komt eraan. Hè? En ook op de Zandvoorts Radio. de singel van Paul McCartney... Uh, samen met, uh, uh, Steve, uh, nee, met uh, Michael Jackson en CCC. Uh, Vanavond gaat het gebeuren, ook voor S10. Ze treedt op als uh, elfde tijdens de finale van het Songfestival. En hier is ze met De Diepte. Ik zie geen dan volgen, jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn. met uh, dat stukje, deze. Daar, uh, daar uh, kunnen we best wel mee gaan scoren... want dat blijft wel hangen. En uh, zelfs uh, ja, de, de mensen die aanwezig zijn uh, daar in uh, Turijn... die zitten al op straat uh, oeh, oeh aha te, te zingen. Dus uh, ja, dan maak je misschien toch nog kans... tijdens het uh, songfestival, uh, Jan. Denk je niet? Ja, ja waarschijnlijk wel. Hier is het geen oehoe, aha, hoor. Oh, want uh, wat is er aan de hand? Nou, Vlak voor de rust, nadat we ophingen, speelden we werkelijk gigantisch goed. We hebben drie, vier opgelegde kansen gehad. Hij ging er niet in. De, de rust is de voorbij, We gaan aanvallen, aanvallen, aanvallen. Krijg kansen. En sco uh, DVA scoort gewoon een andere kans. Dus 0-2. Jeetje. Zo zonde. Ongelooflijk. Als je maar een klein beetje meer boos hebt. Ja. Maar ja, we zijn gelukkig in de liefde. Hè. Dat, dat uh, ja, ja, ja, ja, dat hoop je voor, uh, voor alle elf uh, spelers, uh, natuurlijk. Dus ja, maar uh, ja, hier worden we helemaal niet blij uh, van. Want, nee, niet. Nee, want uh, dat gaat dan uh, niet de goede kant op uh, voor uh, die vierde plek waar we het net over hadden. Nee, nee, nee. Maar ja, de scheidsrechter doet ook raar, want Sophie, die breekt niet door. Hij wordt vastgehouden en kan uh, laat gewoon aangaan. gaan. ja... Maar... Ik wil nog geld maar ik heb jullie aan de kunnen doen. Dus. Ja. Ja, dan, dan, dan, ja, nee, we moeten het wel een beetje beschaafd houden. Jan. Ja, ja, ja, ja. Hey. Maar ja, die scheidsrechters uh, tegenwoordig Ik zag vorige week nog een voetbalwedstrijd uh, uh, ergens tussen, tussen twee clubs, PSV en, uh, en Feyenoord, die namen tegen elkaar op. En was op een gegeven moment ook uh, de, ja, PSV moest eigenlijk winnen om uh, nog aansluiting te houden op, uh, op Ajax. En wat denk je, werd er een strafschop gegeven aan het eind. Dus, uh... En terecht dat Ja, terecht. Ja, die was terecht. <tiedacht> ja, jongens. <tiedacht> nee, maar dat was, uh, dat was ook een hele goede scheidsrechter. En, uh, ja. Dus nee, scheidsrechters uh, ja, die moet je mee hebben of je hebt ze tegen. Hè? Laat het zo ja. maar zeggen. Dat is zonder is natuurlijk. Hè? Ja, is ook zo. Dus, nou ja, we, we hebben nog even te spelen. Hoe lang uh, hebben we nog? Half ja, nog uh, 35 minuten. Ja. 35 minuten om uh, ja, ja. inderdaad en dat, te... en net weer opgelegd, ik had gehad. Oké, okay, maar ja, ze gaan er net niet in. Nee, het is, het is, het is zo jammer. Ja, en is dat eigenlijk maar, een beetje... De ballen worden weet... uitgesteld en heel mooi over de playoffer gespeeld. Ja. En die dan moet de trainer tot wat wanhoop uh, drijven. Ja. En het publiek ook trouwens. Ook ja, en de voorzitter ook. Hè. Wat ja. dacht je daarvan? Ja. <laughs> Die loopt ook af en toe rood aan, toch? Jan? Nee, ja. <laughs> nee maar het nee, is niet leuk. We lachen er wel een beetje om, maar het uh, is niet leuk dat het dan gewoon. Dan uh, uh, zit het gewoon. Ja, gewoon. Dan zit het een uh, zit het tegen? Vraag. Ja, ja. Ik denk dat dat het beste is om, uh, om de wedstrijd uh, te omschrijven op dit moment. Ja, nou, het, is, uh, het is gewoon niet beter. Het moet gewoon eventjes iets leiden. Maar ja, nou, we missen gewoon, wat ik zei net zei, we missen gewoon heel veel spelen. Ja. En als het dan een apelkie goed gaat, dan, uh, dat, dat gebeurt te weinig, doordat je te vaak de bal verliest. Ja, ja. ja, ja, ja. Net, net inderdaad die, uh, die extra kracht uh, die je nodig hebt van uh, toch wel de vaste spelers. Ja. Nou, dankjewel Jan voor dit moment. En uh, we komen straks uiteraard uh, weer uh, bij je terug, helaas. Dus uh, op dit moment uh, de stand uh, 0 tegen 2 hadden we niet verwacht, maar het is wel zo. Het is wel een hele mooie, we maken er een remix van de best of both worlds. Je de, de single van Robert Palmer, een lekkere klassieker zo op de zaterdagmiddag. Nou ja, gisteren was het een groot feest trouwens. En uh, ja, op een plek, uh, ja, de, de, ik weet niet of, of je kan zeggen dat wij het eigenlijk niet verwacht, maar... In de kerk in Zandvoort was het een groot feest. albert -Jan, wat, wat gebeurde daar? Klopt, want het was een zeer geslaagde opening van de jaarlijkse kinderkunstlijn. Onder grote belangstelling opende wethouder Ellen Verheij... gistermiddag uh, samen met burgemeester David Molenburg de kinderkunstlijn. Dit gebeurde in de Protestantse kerk aan het Kerkplein. Het thema van de kinderkunstlijn voor dit jaar is de toekomst van Zandvoort. De kinderen maakten rondom dit thema mooie schilderijen... in de oude brandweerkazerne aan het Duinstraat. Zij kregen daarbij hulp van het team uh, Kunst op school. Zonder dit team is er geen kinderkunstlijn. Veel dank aan Aaltje Fink, Emmy Stobbelaar, Trace P, Rob Bossing voor het fotowerk... Marianne Rebel natuurlijk en ook Heerli Janssen. Als we kijken naar de kunstwerken zien we heel duidelijk wat de wensen van de kinderen van Zandvoort zijn. Er zijn kunstwerken bij over een uh, kartingbaan, een echte kunstschool, een hotel-surfschool op het strand of een Apple Store en een eigen hamburgertent. Je kunt de schilderijen van de leerlingen uit groep 8 zien in verschillende winkels in het dorp. De zogenaamde kinderkunstlijnroute. Naast schilderijen zijn er ook weer vrolijke kunstbankjes geschilderd. En deze krijgen straks weer een mooie plek bij de entree van Zandvoort... en de speelveldjes in Zandvoort. Eerder waren al de kunstwerken van de kinderen geveild via de basisscholen. De opbrengst komt ten goede aan leerlingen in de basisschoolleeftijd in Oekraïne. Burgemeester Daan Molenberg mocht samen met wethouder Verhey de opbrengst bekendmaken. En het was maar liefst duizend plus 100 euro. Een geweldig bedrag voor de basisschoolleerlingen in de Oekraïne. Geweldig goed doel en natuurlijk weer een traditionele kinderkunstlijn... zoals die uh, uh, al in, uh, ja, traditioneel in ons dorp wordt gehouden. Ja, en het was echt een heel groot feest met uh, DJ en Maxine ook... Uh, die, uh, die daar gewoon met een, uh, met een set, een uh, DJ-set uh, aan het draaien was, uh, Albert-Jan. Het ja, was uh, mooi om uh, dat, uh, dat mee te maken. Een mooie opening van de kinderkunstlijn hier in Zandvoort. met uh, alweer, nu al, uh, 1100 euro voor het uh, goede doel inderdaad... De kinderen in de basisschoolleeftijd in de Oekraïne. Straks meer informatie in het volgende uur. Zandvoort op zaterdag. Maar eerst gaan we nog even twee platen draaien. Tot aan het nieuws en weer van vier uur. En daarna uur 3 Met inderdaad informatie. Het gedicht van de dag. Dier van de week. En uh, uiteraard ook uh, de pit report. Lekker blijven luisteren. Horen en zien je graag terug naar het nieuws. Donna Summer is de laatste die ik voor vier uur voor je ga draaien. What? En dat was de single van Donna Summer, joh This Time I Know It's For Real. Een lekkere plaat uit de jaren tachtig. Vandaag heerlijk weer in Zandvoort en we waren vanmorgen even in het dorpen dorp aan het kijken geweest. En gewoon heel erg druk al en gezellig en fijn dat het allemaal weer een beetje los gaat in onze mooie Zandvoort. Hoorde het in dit uur trouwens uiteraard ook van Roy van Buringen. Morgen ook weer de hele gezellige kofferbakmarkt die uh, plaatsvindt uh, op het Gasthuisplein, uh, de Kleine Krocht en de Zwaluweestraat. Iedereen is van harte welkom om uh, daar uh, spullen te gaan uh, kopen. Helaas gaat het verkopen gaat nu voor deze markt niet meer door. Want alle plekken zijn inmiddels gereserveerd. En het is dus vol, is vol. En dat geldt zeker voor de markt. Morgen dus vanaf 10 uur in Zandvoort.